12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Zeilbroers zonder toezicht, bureau Jeugdzorg. Politici kritisch over het afgelopen jaar. En extreme kou teistert Siberië. Het weer in Groningen kan het nog glad zijn, maar het wordt steeds zachter. Vanmiddag en vanavond vanuit het zuidwesten regen. De temperatuur loopt daarbij op naar 3 graden in Groningen, tot 9 in Zeeland. En ook morgen is het regenachtig. En nog zachter, met maximaal 13 graden in het zuiden. De zeilbroers Enrique en Hugo Klaassen komen onder toezicht van bureau jeugdzorg. Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten. De jongens die ernstig dyslectisch zijn begonnen in augustus aan een zeiltocht... om aandacht te vragen voor kinderen die net als zijzelf geen passend onderwijs kunnen vinden. Maar omdat ze ondertussen al een ruim een jaar niet naar school gaan... heeft de rechter ingegrepen en daarmee heeft de Raad voor de Kinderbescherming gelijk gekregen. Richard Bakker is van die raad. Goedemiddag. Goedemiddag. De bureau jeugdzorg is nu ingeschakeld. Wat betekent dat nu voor de ouders van Enrique en Hugo?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 Ja, nou, die hele, die hele toch draait eigenlijk omdat ze in Nederland geen passend uh, onderwijs kunnen vinden. Welke garantie heeft u dat de jeugdzorg nu wel gaat lukken? Nou, omdat wij in de afgelopen periode hebben gemerkt dat er wel degelijk passend onderwijs is... en dat er ook schoolinstellingen zijn die bereid zijn die jongens op te nemen. Daarin moet natuurlijk wel van twee kanten uh, bereidheid ook zijn om daar gevolgen aan te geven. Dus om, die vol om dat onderwijs te gaan volgen. En daar zien wij, en ook de rechter, dat er steeds een belemmering is. En dat is voor de jongens gewoon niet goed. Nee. Nou, in het Algemeen Dagblad vrezen, zijn de ouders aangeslagen... en ze vrezen dat dit een eerste uh, stap is naar uit huisplaatsing. Ja, daar is op dit moment helemaal geen enkele sprake van. Uh, wat steeds duidelijk is, is dat er ernstige zorgen zijn... rondom de ontwikkeling van deze jongens. Je wil dat ze zelfstandig opgroeien. Dat ze straks ook gewoon deel uit kunnen maken van de maatschappij... En dat ze dus ook een diploma halen, dat, ze een, dat een ontwikkeling gewoon door kan gaan. En vanuit huisplaatsing is geen sprake. Goed, dank u wel Richard Bakker van de Raad voor de Kinderbescherming. Over een uur de reactie van de advocaat van de Zeilboers, Katinka Slump. Ongelukkig getimed en strategisch een verkeerde keuze. Dat zegt de oud groenlinksleider Jolande Sap over het aftreden van Femke Halsema... en de steun van de partij voor de Kunduz-missie. Ze doet haar uitspraken in de Volkskrant. En ze is niet de enige politicus die vandaag kritisch terugkijkt op het afgelopen jaar. Ook Maxime Verhagen en Diederik Samson doen dat. Politiek verslaggever Margreet Boer. Ja, eerst eh, Sap. Het is voor het eerst dat zij zich uitlaat over die toch wel omstreden keuzes en haar gedwongen vertrek. Wat valt nou op aan haar uitspraken? Nou, in ieder geval is het inderdaad bijzonder dat ze zich nu uit, want ze heeft zich na de verkiezing eigenlijk, uh, toen ze opgestapt is, in ieder geval meteen teruggetrokken. Ze gaf geen interviews, uh, ze was zelfs niet in de Tweede Kamer toen uh, de voorzitter, de Kamervoorzitter haar afscheidsbrief voorlas. Maar goed, vandaag blik ze dan toch terug op het afgelopen jaar. En uh, ja, dan valt het toch op dat ze het heeft over de Kunduz-missie en over de instemming van GroenLinks uh, daarbij. En ze noemt dat een strategische misser. Sap zegt, ja, het leek zo'n een eenvoudige beslissing, want het stond gewoon in ons verkiezingsprogramma, die uh, trainingsmissie in Afghanistan. Maar strategisch was het allemaal niet handig, want ze had zich niet gerealiseerd, zegt ze, dat het eigenlijk de eerste keer was dat het kabinet uh, van VVD en CDA... Uh, nu geholpen werd door GroenLinks. En het was een minderheidskabinet met wilders. En dat maakte het allemaal zo uh, gevoelig. En GroenLinks heeft dus meegeholpen... dit kabinet, waar ze eigenlijk afstand van had moeten nemen, te helpen. En daar had ze niet aan moeten beginnen, zegt Sap. Ze neemt dus geen afstand van het besluit op zichzelf... want ze is voor die trainingsmissie. Maar ze had uh, het kabinet op deze manier niet moeten helpen. Vandaar dat het een strategische misser is. En ja, dan kijkt ze ook nog even terug op het moment dat ze Halsema opvolgde. En dan zegt ze ja, ik werd eigenlijk meteen daarna al geconfronteerd met uh, het besluit over deze condoesmissie. En dat maakte dat het geen handige timing is geweest. Ja, en dan uh, Diederik Sansom in NRC Handelsblad. Uh, die heeft ook gesproken en blijkt dat hij zich bij de start van het kabinet toch wel ernstige zorgen maakte. Ja, nou, uh, Samsung heeft het hele afgelopen jaar eigenlijk met uh, journalisten van NRC gesproken. Er zijn dertien gesprekken geweest rond uh, uh, de val van het kabinet, de verkiezingscampagne, de formatie. Op allerlei momenten hebben ze met Samsung gesproken. En op die manier krijg je eigenlijk een aardig inkijkje in uh, ja, hoe Samsung dit jaar beleefd heeft. En dan zegt Samsung bijvoorbeeld op 19 oktober, uh, dat is nog voor het kabinet beëdigd is, dan zegt hij... Ik vrees wel eens dat we over een jaar zeggen, het was mooi, jammer dat het over is. Nou, dat geeft wel aan dat hij toch vindt dat er hele zware maatregelen uh, op tafel liggen. Uh, in het interview gaat het ook over de ophef rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. Uh, die grote ophef die toen is ontstaan en daar zegt Samsom over. Ik heb wakker gelegen van de vraag, houd je het vol? Want er moeten nog twintig van zulke maatregelen door. Nou ja, Duidelijk is dus dat er hele zware maatregelen genomen zijn door dit kabinet, dat Samson dat beseft. Maar ook zie je dat Samson niet twijfelt hoor, aan de noodzaak van al die maatregelen. Want hij zegt ook: we moeten de maatschappij voorbereiden op een lagere groei, op een vergrijzende bevolking, op een energiecrisis. En we zitten in zwaarder weer dan Nederland zelf wil toegeven, zegt Samson. We moeten misschien onze samenleving grondiger herzien dan we tot nu toe dachten. Nou, op deze manier blikken ze dus uh, ja, terug en kijken ze een beetje vooruit uh, het nieuwe jaar alvast in. Ja, Maxime Verhagen nog in de Volkskrant. Van hem hadden we een tijdje niets gehoord. Hij heeft natuurlijk afscheid genomen. Zegt hij nog iets opmerkelijks? Uh, nou ja, hij kijkt uh, ook wel terug. We hebben ook een lange tijd niks van hem gehoord. Uh, maar gisteren keek hij terug naar het CDA. En vandaag in de Telegraaf uh, zegt hij, uh, ja, of kijkt hij eigenlijk vooral naar uh, het optreden van Mark Rutte. En hij zegt over Mark Rutte dat Mark Rutte vooral kijkt naar uh, hoeveel geld komt er uiteindelijk in de schatkist. En dat hij daar vooral bezorgd om is. En dat Rutte weinig oog heeft eigenlijk voor welke gevolgen dat voor de mensen heeft. Wat Verhagen steeds opgevallen is, zowel in het Katshuis als nu ook weer bij de formatie, is dat Rutte tempo wil maken. Eh, tempo, tempo, tempo. Want volgens eh, Verhagen eh, ziet Rutte het maken van tempo vooral als eh, daadkracht. Eh, dus ja, Verhagen kijkt eh, vandaag wat minder terug naar zichzelf. Maar vooral naar, eh, naar anderen zou je kunnen zeggen. Eh, maar goed, je ziet het vaker zo aan het eind van het jaar. Hè, dat iedereen eh, nog even terugkijkt en vooruitkijkt naar wat hun bewogen heeft het afgelopen jaar. En hoe zij de zaken bezien. En daar zijn dit eh, mooie momenten voor. Dankjewel, Margie Boer. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkebaan. Sinds donderdag is het onrustig in Argentinië. In verschillende steden zijn winkels geplunderd. Begonnen in een skioord in Patagonië. Daar maakten tientallen plunderaars televisies en andere dure spullen buiten. Er zijn 400 extra politiemensen naar de regio gestuurd. Een hoge veiligheidsambtenaar van de provincie Santa Fe meldt dat daarbij twee mensen zijn omgekomen de Eén persoon is door een kogel gedood, de ander door een scherp voorwerp. De zaak is in onderzoek, aldus de veiligheidsambtenaar. De rellen doen denken aan die in 2001. Argentinië zat in een diepe economische crisis. Werklozen bestormden toen kleinere winkels en supermarkten. Bij rellen kwamen tientallen mensen om... Maar kabinetchef Medina zegt dat het nu puur om georganiseerd vandalisme gaat. Mensen stelen dure spullen en geen voedsel. muy claramente estructurados en ninguno de ellos veíamos comida, se llevaban plasma, LCD, bebidas. In de stad San Fernando gebruikte de politie rubberkogels tegen een groep jongeren die op het punt stonden een supermarkt te plunderen. Eén agent raakte ernstig gewond. In totaal zouden er tegen de 400 arrestaties zijn verricht. Een vrachtwagenchauffeur vertelt hoe hij werd overvallen. Hij zei tegen zijn belagers dat zijn vrachtwagen leeg was. Maar ze vernielden het raam... En sloegen zijn maat een bloedneus. Het zijn drugsverslaafden. En wij zijn harde werkers. Aldus de geschrokken vrachtwagenchauffeurs. Het reparto,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 How many more houses of faith? How many more shopping malls? How many more street quarters? How many more? How many more? Enough. Enough. Enough. Enough. Demand a plan. Right now. As a mom. As a dad. As a friend. As a husband. As a wife. As an American. As an American. As an American. As a human being. For the children of Sandy Hook. Demand a plan.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 Een andere verdachte sprong via een raam naar buiten en wist te ontkomen. Waar het geld vandaan komt is niet bekend. Het geld is in beslag genomen. de hoofdpunten. De rechtbank heeft bepaald dat bureau jeugdzorg... toezicht moet krijgen over Enrique en Hugo Klaassen. De vijfhuizense broers die een zeilreis maken langs Europese landen. oud Groenlinksleider Sap noemt het aftreden van Velke, Femke Halsema... en de steun van de partij voor de Kunduz-missie ongelukkig getimed... en strategisch een verkeerde keuze.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 Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij de kerstaflevering van Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. De herberg is vol. Voor sommige vreemdelingen is geen plaats meer. Ze moeten het land uit. Maar ja, wat als ze dat nou niet doen? Deze week maakt de staats staatssecretaris teven van veiligheid en justitie. Hij is ook belast met het asielbeleid tegenwoordig. Het wetsvoorstel bekend om illegaliteit strafbaar te stellen. Tegelijk werd door de tentenkampen van uitgeprocedeerde vluchtelingen duidelijk... dat veel van hun niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Illegaliteit is op dit moment al strafbaar. Sinds begin dit jaar krijgen uitgeprocedeerden namelijk een inreisverbod opgelegd. En op overtreding daarvan staat een boete. Wil van de Schans onderzocht wat voor gevolgen dat inreisverbod heeft. Luister naar zijn verslag. Ik sta hier in Amsterdam-West, aan de Erik de Rode straat. Dit is de Vluchtkerk. Het is een beetje een, ja, een betonnen kolos uit de 50er jaren. Wat zit er achter het spandoek? Geen mens is illegaal. Gaat de deur gewoon open. Ik ga het even proberen. Ja, er zijn allerlei mensen. Goeiedag. Hele grote open ruimte waar weinig, uh, ja, weinig goddelijks aan is terug te merken eigenlijk. Ja, hier is, hier is van alles uh, gemaakt voor de, voor de vluchtelingen op het altaar. Dus die wordt uh, zo te zien uitgebreid gekookt aan de achterkant. Er is dus een soort keukentje aangelegd. Er zijn een aantal koelkasten. Een paar grote picknicktafels met, uh, met allerlei lekkers erop. Ik sta erbij. Ja, alweer de Kassim uh, ja. en u komt uit? Dat is in Ethiopië. Ethiopië. En uh, hoeveel, hoeveel mensen uh, verblijven hier nu momenteel? Op bovenhander dus. Oké. Okay. Ja. En, en het zijn uh, vooral mensen uit, uit, uit welke landen afkomstig? Uit heel veel verschillende. Afrika ja. is Oost-Afrika, East-Afrika, Zuid-Minder-Afrika. Over andere landen ook. van China ook. Ook van Kuwait. Twee maanden zaten uitgeprocedeerde asielzoekers... in een tentenkamp in Osdorp, in Amsterdam. Eind vorige maand werd het tentenkamp ontruimd. En nu zitten ze bijna allemaal hier, in deze kerk. Van de eigenaar mogen ze er een paar maanden blijven. En dan? Niemand weet het. Het gaat om mensen die uitgeprocedeerd zijn. Ze moeten Nederland verlaten, maar kunnen om allerlei redenen... niet terug naar het land waar ze vandaan komen. Ze wonen in niemands land. Sinds begin van dit jaar hebben ze te maken met een nieuwe maatregel: het inreisverbod. Dat betekent dat ze Europa de eerste jaren niet meer in mogen. Maar het betekent vooral dat ze er op dit moment niet mogen zijn. Met onmiddellijke ingang zijn ze daarmee strafbaar. Ze kunnen worden opgepakt, een boete krijgen en bij niet-betaling worden vastgezet. Wat is het effect van het inreisverbod? Wie hebben er allemaal mee te maken? En wat betekent het voor de rechten van de vreemdeling? Argos, over een verbod in niemands land. Soms mensen 12 jaar. Soms mensen 4 jaar. Bijvoorbeeld ik 4 jaar. Of ook gevangenis. Naar gevangenis gezet. Dan op de straat 2 jaar. Dan naar ambassadeur 5 keer. Met politie, met END, met trucker.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 En ons land neemt met dit akkoord ongekende maatregelen... om de toestroom van asielzoekers en immigranten in te dammen. Illegaal verblijf wordt strafbaar. Voor Nederland ongekende maatregelen en ongekende cijfers. Geert Wilders bij de presentatie van het regeerakkoord... van het kabinet Rutte 1 in september 2010. Het roer gaat om. Onder druk van de PVV wordt een streng vreemdelingenbeleid uitgerold... Illegaliteit wordt strafbaar. Een maatregel waar de PvdA toen fel tegen was... maar die nu gewoon staat in het nieuwe regeerakkoord. Staatssecretaris Teven laat er geen gras over groeien. Het wetsvoorstel staat op het punt om naar de Tweede Kamer te worden gestuurd. Fred Teven. Er is een vertrekplicht. En dit is een manier om ook een norm te stellen... dat als je moet vertrekken, je doet het niet, dan ben je strafbaar. Dat is het eerste, dat je geen duidelijke normstelling hebt. Dus het is niet alleen... Dat hoor je wel vaak zeggen, het is absoluut geen symboolwetgeving. Het is ook dat je duidelijk maakt dat je een norm stelt. Een duidelijke norm, aldus de staatssecretaris. Er ligt al sinds 2008 een Europese richtlijn... die voorschrijft op welke wijze de terugkeer geregeld moet worden. Een onderdeel van die richtlijn is een inreisverbod. Gert Leers, de minister van asiel en integratie in het kabinet Rutte 1... voerde dat uit, maar hij voegde er nog iets aan toe... Overtreding van het inreisverbod werd strafbaar. Daar kwam een boete op. Die bepaling werd begin dit jaar van kracht. Een inreisverbod betekent dat voor de betreffende vreemdeling een verbod geldt om gedurende een bepaalde periode in te reizen of te verblijven op het grondgebied van de Europese Unie. Met de invoering van een inreisverbod ontstaat dus een belangrijke extra prikkel voor vreemdelingen om niet langer in Europa en in Nederland te verblijven en zelf tijdig het vertrek te realiseren. De effectiviteit van het terugkeerbeleid is hiermee gediend. Ik verwacht dat meer vreemdelingen daardoor zelfstandig zullen vertrekken... en de vertrekplicht van vreemdelingen beter zal kunnen worden gehandhaafd. Houdt een vreemdeling zich niet aan die vertrekplicht of aan het inreisverbod... dan heeft dat consequenties. Gert Leers in het Kamerdebat in oktober 2011. In datzelfde debat ging Hans Pekman, toen woordvoerder van de PvdA... daar fel tegenin. Het leidt uiteindelijk... Uh, vooral maar tot negatieve effecten. Tot torenhoge kosten. Wat blijkbaar dit kabinet geen zier interesseert als het gaat om dit soort symbolen. Tot heel weinig effect. Tot verder onderduiken in die illegaliteit. En nog een aantal van dat soort nadelen. Ik zit hier in uh, Utrecht bij... Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht. Ik ben Rana van den Burg en ik ben sociaal-juridisch medewerker. Ja. Your name is... Ahmed, I'm from Somalia. We vragen asylum and our process was closed. And all the proof that I provided, they are not certified with it. Ahmed Shuaib, een jongeman van 28 jaar, klein, atletisch gebouwd, Somaliër. Hij vluchtte in 2004 naar Nederland. We asked asylum and our process was closed. 2004. Ik ben in 2004 naar Nederland gevlucht. Nu ben ik illegaal. De IND heeft een beslissing over mijn asielverzoek genomen. Ze hebben gezegd dat ze mijn verhaal niet geloven. Ze dus zeggen, we geloven niet wie je bent en wat je zegt over waar je vandaan komt. En al het bewijs dat ik heb aangeleverd was niet voldoende. Ik kan ook niet terug naar Somalië. Het is daar onveilig. Dus ben ik naar Engeland gegaan. Maar daar hebben ze me weer teruggestuurd naar Nederland. Vanuit Engeland kwam ik aan op Schiphol en werd vastgezet. Ik heb één jaar in de gevangenis gezeten en werd toen op straat gezet. Toen ben ik naar het treinstation Schiphol gebracht en zeiden ze... je bent vrij. En dat was het. Ik was blij om vrij te zijn na één jaar detentie. Maar de toekomst was nog steeds duister. Ik had niks en was zomaar op straat gezet. Gelukkig heeft de opvang me opgenomen. Daar ben ik nu. In 2008 trouwt Ahmed in Nederland met Fadumo, een Somalische vrouw... die wel een verblijfsvergunning heeft. Ze hebben inmiddels twee zonen... Eén van een jaar en de ander van een half jaar. Voor Ahmed lijkt het echter weinig te veranderen aan zijn situatie. Het systeem staat het niet toe dat ik bij mijn familie blijf. Ik mag niet in het land zijn. En als ik het land uitga, mag ik de komende twee jaar niet terugkomen. Dat is mijn situatie. Ik heb een inreisverbod. Die heb ik niet direct gekregen, maar dit jaar... Ik moest opnieuw asiel aanvragen. Dat is afgewezen. En toen kreeg ik ook een inreisverbod. you live with fear because living in the country itself is a crime. If you are got outside, you can be detained, you can be fined. Het zet meer druk op mij, want ik leef met angst. In Nederland wonen is een overtreding. Als je naar buiten gaat, kun je worden vastgezet of een boete krijgen. We treffen Ahmed in de noodopvang in Utrecht. Rana van den Burg is daar sociaal-juridisch medewerkste. Uh, nou in de beschikking staat eigenlijk dat, de IND, dat ze een inreisverbod op gaan leggen van twee jaar. En dat er geen omstandigheden zijn die, uh, die erom vragen om het inreisverbod op te heffen om, of om de duur te verkorten. Uh, er wordt gekeken, of in ieder geval er wordt gezegd dat er wordt gekeken naar de humanitaire omstandigheden, dus ook naar het gezin. Uh, die Ahmed hier heeft opgebouwd. Alleen uh, volgens de IND is er geen sprake van inmenging... in de zin van artikel 8 EVRM. Namelijk dat er rekening moet worden gehouden met het family life... wat hij hier heeft opge uh, opgebouwd. Uh, omdat ze het vrij staat om uh, het gezinsleven ook elders voor te zetten. Ahmeds gezinsleven heeft geen invloed op het opleggen van een inreisverbod... Een mogelijkheid die in de Europese richtlijn uitdrukkelijk wel geboden wordt. Ahmed mag niet blijven, maar Somaliërs kunnen ook niet worden teruggestuurd. Tenminste, net deze week is er een nieuw amtsbericht over Somalië gekomen... waarin staat dat het land wel veilig is. De consequenties van dat amtsbericht zijn nog niet goed te overzien. En Ahmed? Die is ondertussen strafbaar. Vanwege het inreisverbod. Nou, dan kan hij een boete krijgen... En dat kan, geloof ik, uh, oplopen tot 3800 euro. Dus, nou ja, dan kan je je voorstellen dat kan iemand niet betalen. Dus er kan uh, vervangende hechtenis voor in de plaats komen. Iemand komt in strafdetentie. En uh, iemand kan niet worden uitgezet, in het geval van Somalië. Dus uh, komt op een gegeven moment weer op straat terecht. En dan uh, kan die weer worden opgepakt, want er is nog steeds een inreisverbod. En dan, uh, nou, zo gaat het maar door. We zijn weer terug in de vluchtkerk in Amsterdam-West. Afgelopen zondag was er een open dag. Buurtbewoners en andere belangstellenden konden kennis maken met de vluchtelingen. Met een hapje eten en muziek. Aan het einde van die dag spreekt Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht. Er worden allerlei heel formele eisen gesteld aan asielzoekers. De belangrijkste is, je moet documenten hebben. En als je geen documenten hebt, dan sta je eigenlijk al met 1-0 achter. Dan, dan zijn we in principe niet bereid te geloven wat je zegt. Dat is een beetje lastig als je uit Somalië komt. Want Somalië is al 25 jaar lang uh, nou, een, een puinhoop. Uh, nee, dat is een burgeroorlog. En daar gaat het niet erg zachtzinnig in toe. Dat land ligt in een puin. Dus daar heb je helemaal geen documenten. Nou, dat soort problemen doet zich ook bij alle nationaliteiten Dat is natuurlijk wel veel voor. Maar er zit een ingebakken probleem in. Dat ontzettend formele die, die fixatie op documenten. Geen goede documenten. Een van de problemen waarmee tal van vluchtelingen te maken hebben. Aldus Spijkerboer. Een andere groep die in de problemen komt... is de groep mensen die onuitzetbaar zijn. En daar heb je verschillende smaken van. Verschillende groepen uh, mensen. Ik wil er drie noemen. De, de groep waarbij het het scherpste ligt zijn Somaliërs. De hoogste rechter in Nederland die heeft uh, van de zomer vastgesteld... Dat, je, dat Nederland niemand naar Somalië mag uitzetten... Want dat moet via het vliegveld van Mogadishu. En op het vliegveld van Mogadishu is het zo gevaarlijk, er wordt zoveel geschoten... dat iedereen daar het risico loopt om te komen. Op zo'n moment hoort Nederland asiel te verlenen. Want als je uitzetting in strijd met internationaal recht, hoor je asiel te krijgen. Wat deed minister Leers en wat doet staatssecretaris Steven nu? Die zegt, ja, dat doe ik eigenlijk niet. Um, en het enige wat daarover gezegd is, is, vrijwillig kunnen ze wel terug... want ze zijn hier al gekomen. Een tweede groep zijn uh, mensen die nationaliteit hebben van een land. die zijn eigen onderdanen niet terugneemt. Ook daar, dezelfde Raad van State. die hoogste rechter in Nederland. heeft in november vastgesteld dat Ethiopië. Uh, mensen niet terugneemt. En daar kunnen Ethiopiërs in elk geval niks aan doen. Ook als die volledig meewerken. en met echt op papieren komen. Ethiopië wil ze gewoon niet hebben. Dus er zit een probleem. met mensen die niet kunnen worden uitgezet. Dat geldt voor alle mensen die hier zitten. Op 30 november het zijn al deze mensen bij de verenigendienst geweest. En binnen 12 uur stonden, stonden 96 van de 108 weer op, de, weer op straat. Omdat de IND zei, we, beginnen, we doen niet eens alsof we ze kunnen uitzetten. Onuitzetbare vluchtelingen. Sinds begin dit jaar kunnen ze een inreisverbod krijgen. En daardoor zijn ze permanent in overtreding. Kunnen ze een boete krijgen, die ze niet kunnen betalen. En dan dreigt er vervangende celstraf. We spreken over deze situatie met emeritus hoogleraar Anton van Kanthout. Hij heeft tientallen jaren onderzoek gedaan... naar het terugkeerbeleid in Nederland en Europa. We vroegen hem of het inreisverbod wel bijdraagt aan terugkeer. Het zwaarste middel wat we uh, in Nederland ook meer dan in andere landen inzetten... dat is de vreemdelingenbewaring. Nou, je kunt stellen dat als de vreemdelingenbewaring... Wat, wat inhoudt dat mensen zes maanden vanwege hun illegaal verblijf... weliswaar niet als straf maar als administratieve maatregel, maar in de praktijk is hetzelfde... opgesloten worden in een gevangenis. Eventueel zelfs nog verlengd tot uh, 18 maanden. Als dat al zo weinig effect heeft op uh, de bereidheid van mensen om terug te keren... dan kun je afvragen of dat ook niet een aanwijzing is... dat een strappe daarbovenop niet een extra uh, werking heeft. Want uh, Europa wordt wel eens uh, betiteld als Fort Europa... met een, een, een hoge muur om, uh, om Europa heen. Nou, als je die muur eenmaal van buiten overgesprongen bent en er binnen bent... en die muur die wordt alleen maar hoger opgetrokken... dan uh, weten de mensen ook dat als ze weer over die muur teruggestuurd worden... vrijwillig of ze worden gestuurd... dat ze heel moeilijk weer terug kunnen komen. En bij heel veel uh, vreemdelingen die uh, geen verblijfsvergunning hebben... of niet meer hebben, geldt dat ze toch hun bindingen hebben. Zijn er zijn veel mensen bij die toch een partner hebben, die kinderen hebben. Uh, daar zal het inreisverbod uh, geen enkel effect op hebben... Want ze weten, als ik eenmaal het land uit ben, dan kom ik er moeilijk meer in. Dus, dus of het uiteindelijk zal bijdragen dat er meer mensen het land uitgaan... En, uh, en ook een bepaalde perioden hier niet zullen komen... zeg maar die preventieve werking... Uh, vooralsnog ben ik geneigd om daar weinig waarde aan te hechten. Geen preventieve werking, zegt hoogleraar van Kalmthout. Maar het inreisverbod heeft volgens hem wel een ander effect. Zo gauw je het, het, het stempel... Uh, laten we het toch maar het woord crimineel noemen... ook al gaat het hier om overtredingen... Uh, dat maakt in dit geval uh, maakt dat niet uit. Je hebt een strafrechtelijk arroyo om je heen. En dat betekent dat uh, de toegang tot een rechtmatig verblijf... Uh, of het nou voor een hernieuwde uh, asielprocedure geldt... of dat je naar de hand, uh, via een partner of weet ik wat... je bent eigenlijk ineens uh, afgesneden van alle reguliere voorzieningen... die er in de toekomst ook voor vreemdelingen zouden zijn. Er, er zit veel meer aan vast dan alleen maar die boete. En dat is met name het stigma van eens illegaal, eens crimineel... altijd illegaal, altijd crimineel. Dat is het, eigenlijk de consequentie. Dan sluit je daarmee dus allerlei op zichzelf normale... en, en terechtvaardige procedures voor de toekomst sluit je uit. Procedures worden onmogelijk gemaakt, aldus van Kalmthout. Carina Fransen van Vluchtelingenwerk Nederland. Komt dat in de praktijk tegen? Het inreisverbod heeft met name inderdaad allerlei procedurele kanttekeningen. Ik noem bijvoorbeeld het feit dat je. Op zich met een inreisverbod, dus je hebt in je eerste procedure een inreisverbod opgelegd gekregen, dan word je wel in staat gesteld om een herhaalde asielaanvraag uh, in te dienen. De IND zal er ook inhoudelijk naar kijken, naar dat uh, tweede asielverzoek bijvoorbeeld. Het probleem ontstaat echter op het moment dat je dus een negatieve beslissing krijgt op dat asielverzoek en naar de rechter gaat. Want dan zijn er diverse rechtbanken in Nederland die zeggen van hé, hey, maar een van die effecten van dat inreisverbod was dat je geen rechtmatig verblijf kan krijgen. Uh, dus je hebt eigenlijk helemaal geen belang bij deze procedure, bij deze beroepsprocedure. Waardoor ze dus beroepen niet ontvankelijk gaan verklaren. En dus zeggen dat de asielzoeker geen procesbelang heeft. Ook bij het Amsterdamse steunpunt vluchtelingen loopt men aan tegen de procedurele gevolgen van het inreisverbod. Petra Schulz, medewerker van dat steunpunt, kent een recente zaak. Het gaat om een Russische asielzoeker. Hij spreekt zelfs slecht Nederlands en daarom vertelt zij ons zijn verhaal. Hij komt sinds de zomer bij ons. En in het begin dachten we van: nou ja, dat, dat, dat gaat qua juridisch perspectief hè, wel lukken. Hij heeft hier een, een kind, een legaal kind, een ex-vrouw. En we dachten van, nou, hij kan toch wel verblijf gaan aanvragen. Of dat wilden we in ieder geval met hem proberen. Op grond van verblijf bij kind. Dus het recht om bij het kind te blijven, met het kind om te gaan, daarvoor te zorgen. En het ging op dat moment nog vrij slecht met hem. En hij had geen onderdak. We waren bezig om geld voor hem te regelen, dat hij dat kon gaan betalen. En net het weekend voordat uh, ja, de gemeente akkoord gaf... sliep hij in het park en is hij opgepakt door de politie... Um, ja, wegens het slapen in het park. En heeft hij een inreisverbod gekregen daarna. En is dus eigenlijk het hele werken aan het aanvraag van de verblijfsvergunning ja, is gestopt. De advocaat zegt van ja, dat kunnen we pas weer verder doen als het inreisverbod van tafel is. Dus daar is onlangs een rechtszaak van geweest en we wachten nu op de uitspraak. Ja. Als ik het goed begrijp, kan hij dus geen verblijfsrechtelijke procedure voeren... voordat het inreisverbod van de baan is? Klopt. Er zijn inmiddels tal van procedures over inreisverboden. Dat zien we op de website rechtspraak.nl. En elke advocaat of hulpverlener die wij spreken heeft ermee te maken. Net als bij de Russische asielzoeken... moet vaak eerst het inreisverbod worden aangevochten... wil men een kans hebben op een verblijfsrechtelijke procedure. Ik kwam eerst naar Nederland om een nieuwe toekomst to voor for te vinden. Voor meer mogelijkheden dan wat ik found in mijn land we zijn op bezoek bij Ola Mohamed uit Marokko. Mohamed werd twee jaar geleden door een Nederlands bedrijf hier naartoe gehaald om te werken als parketteur. Mohamed is een vakman in het leggen van houten parketvloeren. Een specialisme waar in Nederland een tekort aan is. En daarom kreeg zijn werkgever een vergunning om hem naar Nederland te halen. En Mohamed kreeg een verblijfsvergunning voor een jaar. De DND zei: Oké, het is oké dat je de Moroccan. To work here. Yeah. So you did get a permit and and the permit was voor for how long? Uh, it's for one year. Maar als de werkgever van Mohammed de aanvraag wil verlengen, gebeurt er iets onverwachts. De IND komt bij hem langs. Mohammed schrikt er erg van. There is some people who came to the house and asked to see me. It's kind of uh, police and it was strange situation for me because I have never a problem with the police or was doing everything in the norm. De IND staat voor de deur. Dat is een probleem. Mohammed heeft te weinig belasting betaald. Dat is een economisch delict en daarvoor krijgt hij straf. Zijn werkvergunning wordt met terugwerkende kracht ingetrokken. De nieuwe aanvraag wordt afgewezen. En hij krijgt een inreisverbod opgelegd. Daarmee is Mohammed in één klap illegaal in Nederland. Mohammed begrijpt niet wat hij heeft misdaan. Hij heeft naar eigen zeggen in goed vertrouwen gehandeld. It's one of the things that I didn't understand in the beginning because I didn't know I will not be in this situation. De werkgever van Mohammed schakelt een advocaat in, Anjo Hekman. Wat blijkt? De werkgever heeft in het jaar dat Mohammed voor hem werkt gewoon belasting voor hem betaald, maar hij heeft hem ook kost en inwoning gegeven. En daarover is geen belasting betaald. Uh, bij de verlengingsaanvraag van de vergunning uh, moesten weer uh, stukken worden overlegd. En toen kwam de IND erachter dat dus een deel van salaris in nature was uitbetaald en daarover geen belasting was afgedragen. En dat leidde meteen tot de stelling dat er een economisch delict zou zijn gepleegd en dat er moest worden ingetrokken met terugwerkende kracht. En ook een inreisverbod moest worden opgelegd. Uh, dus zo is dat ontstaan. Volgens Hekman ging het hier overduidelijk om een vergissing. De werkgever van Mohammed betaalde de nog verschuldigde belasting meteen toen de fout boven tafel kwam. Maar het inreisverbod hangt Mohammed nog steeds boven het hoofd. Advocaat Hekman. Ja, het is, het is een misverstand, een, een iets wat, wat, wat de werkgever niet goed wist, ook niet had vernomen van UWV of IND. en nu zijn we een jaar bezig met alle ingewikkelde dingen eh, om het te herstellen en kan meneer alsnog weer aan het werk. Zijn ze heel erg geschokken van de zaak? Ja, dat is het probleem. Ik, ik schrik er niet van, want ik maak het dagelijks mee. Maar, maar die werkgever die schrikt zich een hoedje, want die is de goede trouw... en die, denkt, die wordt er nou van alles beticht. En, en, uh, en mijn cliënt ook. Die denkt ook dat hij uh, wordt gezien als een crimineel, terwijl dat helemaal niet zo is. Hij is gewoon uh, een, een werknemer hier op basis van een geldige vergunning. Maar er ontstaat heel veel stress door dit soort dingen. Mohamed is dus weer aan het werk als parquetteur. De procedure tegen het inreisverbod loopt nog steeds. De IND heeft mondeling toegezegd dat het inreisverbod van de baan is, maar dat moet nog formeel bevestigd worden. Tot dan is Mohammed in feite illegaal. Hij kan ook niet naar Marokko, want dan komt hij Nederland niet meer in. Zaken waarin een inreisverbod wordt aangevochten vanwege familiebanden in Nederland, worden wel vaak gewonnen, zegt Carina Fransen van Vluchtelingenwerk. Er is een uh, recente uitspraak van de Raad van State... die heeft gezegd dat een inreisverbod niet had mogen worden opgelegd... omdat er sprake was van inmenging in het familieleven van de gezins... dus dat, dat de IND daar rekening mee had moeten houden... bij het opleggen van een inreisverbod. Dus dat zijn uitspraken ten positieve. Ja, maar dat is eigenlijk ook al een uitzonderingsgrond... Die, die, die staat in de richtlijn van het opleggen van een inreisverbod. Dus eigenlijk kan de IND daar van het begin af aan ook al rekening mee houden. Precies, als er strijd is met 8 EVRM, dus het recht op familie en gezinsleven... dan zou de IND dus helemaal geen inreisverbod mogen opleggen. Dat klopt. Argos zocht uit hoeveel mensen er in het afgelopen jaar... een inreisverbod hebben gekregen. Die worden wekelijks gepubliceerd in de Staatscorant. Sinds 1 januari staat het totaal nu op 1424... De meeste mensen zijn afkomstig uit Turkije, 198. Daarna volgt China met 171. En Marokko sluit de top 10 met 51 inreisverboden. We leggen de lijst voor aan professor van Kalmthout. Die is niet verbaasd over de tweede plaats van China op deze lijst. Ja, Je kunt Chinese boetes opleggen, je kunt Chinese inreisverboden opleggen... je kunt Chinese in, in vreemdelingenbewaring zetten... Maar steeds zal toch de conclusie moeten zijn dat zolang China op deze manier met zijn eigen onderdanen omgaat, ook al zouden de mensen terug willen, dan wordt er bijna niemand door China teruggenomen. Dus uh, dat betekent dat, uh, uh, en dat geldt nog voor een aantal andere landen ook. De... Welke landen? Nou, voor, voor Somalië geldt dat, voor uh, Irak geldt dat, uh, voor Ethiopië geldt dat, voor Suriname geldt dat. Die, ik weet niet of Suriname ook bijstaat. Ja, de, de Suriname staat de Suriname staat ook vrij hoog. Kijk eens. Nou, 74 inreisverboden het afgelopen jaar. Het zijn eigenlijk wel allemaal landen die een beetje in de, in de, in de top 10 staan. Ja, dat zijn ook uh, de landen waarvan wij uh, weten dat, uh, dat het heel moeilijk is om die mensen terug te sturen naar het land van, uh, van herkomst. Dus ja, wat, wat, wat is er dan, blijft er dan nog over? Ja, dan moet je ze weer op straat sturen en dan geven ze een inreisverbod. Dan worden ze aangetroffen en dan kun je ze niet opnieuw in vreemdelingenbewaring plaatsen. Want uh, vreemdelingenbewaring is alleen maar mogelijk met een zicht op uitzetting. Nou, als iemand net weer ontslagen is uit die vreemdelingenbewaring... omdat hij niet uitzetbaar is, dan is hij een week daarna uh, niet wel weer uitzetbaar... tenzij er ze hele nieuwe feiten zouden voordoen. Dus het enige middel wat men dan nog geeft is... oh, maar hij heeft nog wel een inreisverbod... Uh, je mag hier niet zijn, en dan kun je dus boetes op boetes op boetes stapelen, uh, die in heel veel gevallen de mensen ook weer niet kunnen betalen. Dus als je het echt zou willen handhaven, betekent dat je de mensen dus allemaal weer in een andere vorm van detentie moet plaatsen, namelijk in vervangende hechtenis. En dat is inderdaad de bedoeling van de strafbaarstelling. Hij moet effectief bijdragen aan vertrek. Geen razzias, maar wel effectieve handhaving. Al dus toenmalig minister Leers in het debat over het inreisverbod. Wij weten in ieder geval dat nu een groot aantal mensen zich niet houdt aan de vertrektermijn. En dat wij duidelijk willen maken, nou dan staat daar een boete op. En ik neem aan dat als je een boete oplegt op een vertrek, die moet mensen prikkelen om ook echt te vertrekken. En ja, dan kunt u praten over de effectiviteit. Ik zeg u meteen toe, we gaan dat meten als de richtlijn is geïmplementeerd. Ik ben ervan overtuigd dat die richtlijn, zeker met die strafbestelling zoals de Raad van State ook heeft geadviseerd, een positief effect zal hebben op de terugkeer. Maar wat blijkt in de praktijk? Het overtreden van het inreisverbod wordt nauwelijks gehandhaafd. We zijn amper boetes tegengekomen. Ook de vluchtelingen uit de vluchtkerk zeggen... dat ze na de ontruiming van het tentenkamp geen boete hebben gekregen. Carina Fransen. Nou, Vluchtelingenwerk kent twee gevallen waarin daadwerkelijk een boete is opgelegd. Dat was een boete van uh, iets van 380 euro. Maar verder zijn ons dus helemaal geen signalen bekend van boetes. Dus het is echt heel erg weinig. En wat voor gevallen waren dat? Kunt u, kunt u daar iets over zeggen? Dat waren twee mensen die in de Apel werden aangehouden... op de toegangsweg tot het aanmeldcentrum. En uh, daar stond een, iemand van de vreemdelingenpolitie. En die, uh, die controleerde die mensen. En die zei, heeft u een inreisverbod? En dat bleken die mensen te hebben. En die gingen een boete uitschrijven. Een groot aantal inreisverboden. Juist bij groepen die niet weg kunnen uit Nederland. Nauwelijks handhaving in de vorm van boetes... maar wel problemen bij procedures in het vreemdelingenrecht... waardoor vreemdelingen minder kans hebben op een legaal verblijf. Dat is de situatie een jaar na de invoering van het inreisverbod. Tot slot Anton van Kalmthout. De vraag is of het ook de bedoeling is dat het daadwerkelijk gehandhaafd wordt. Ik heb daar nog steeds mijn grote twijfels over. Ik denk dat er misschien toch nog meer achter zit de symboolwerking... het uitzenden van het signaal naar de samenleving toe, daartoe geprest door sommige politieke partijen... van dat illegale eigenlijk mensen zijn die verwerpelijk zijn... die op een enkele manier onze sympathie verdienen. Dus het is een verder instrument om mensen te marginaliseren. Tegenwoordig spreken we he, terugdringen naar de ravelrand van de samenleving. Ik denk dat dat niet onderschat moet worden... wat dat psychologische effect ook voor de mensen zelf betekent. Het zal ook voor de mensen zelf kunnen betekenen... Dat ze zich nog onzichtbaarder zullen gaan, uh, gaan gedragen. Dat ze uh, minder makkelijk nog kinderen naar school zullen sturen. Dat is ook de vrees van de Nederlandse gemeentes. Dat ze zich bij de gezondheidszorginstellingen minder vaak zullen uh, melden. Want ja, alles is dan nog maar gebaseerd op vertrouwen. Dus de enige op wie de mensen dan nog kunnen vertrouwen is dus maar een hele kleine groep. Want bij de rest lopen ze altijd het risico dat ze erbij gelapt zullen worden. Ja, dat was dus de kerstreportage van Argos. De reportage werd gemaakt door Wil van der Schans, Huub Floor en Kees van de Bos. En de techniek lag in handen van Alfred Koster. Mocht u Argos terug willen horen, ga dan naar www.vpro.nl/argos. En daar kunt u ook vriendje van Argos worden op Facebook of ons volgen op Twitter. En dan krijgt u bovendien elke week tijdig alle informatie over de uitzending toegestuurd. Meegeluisterd naar ons reportage hebben twee Kamerleden, Gaditje Ariep van de Partij van de Arbeid... en Eddie van Heijem van het CDA. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Ariep. Meneer van Heijem, ik begin even met u. Want het was uh, uw minister, Gert Leers, die het inreisverbod heeft... Ingevoerd, nou las ik in het Algemeen Dagblad van vanochtend... dat hij dat allemaal heeft gedaan vanwege Geert Wilders. en Niet omdat hij het zelf vond, maar toch. Het was uw minister. Wat vindt u daarvan? Nou, eh, misschien toch even een kleine correctie. Het inreisverbod zelf is een wetsvoorstel... Eh, is een implementatie van de terugkeerrichtlijn. Dat is een Europese richtlijn... Eh, die al is ingediend door het kabinet Balken en de Vier. Wat er in de vorige kabinetperiode aan toegevoegd is... dat is dat er, eh, de overtreding daarvan automatisch strafbaar is gesteld. Uh, en dat heeft inderdaad een relatie met de strafbaarstelling van illegaliteiten, waar het in de uitzending ook over ging. Maar het inreisverbod zelf is, uh, ja, is in alle Europese landen uh, ingevoerd. En, uh, nou, dan ga ik mijn vraag herhalen. Ja. Het was anders formuleren, meneer Van Heijen, want het was uw minister, Gert Leerst, die die strafbaarstelling heeft ingevoerd. Dat, dat... Correct, maar dat zei u niet. Uh, u zei dat het dat ging om het inreisverbod. En ik vind het toch belangrijk om die twee dingen uit elkaar uh, te houden. Want het gaat er namelijk om uiteindelijk uh, wat de bijdrage is aan een effectief terugkeerbeleid. Uh, hoe je het ook went of keert, uh, alle kabinetten en ook het laatste kabinet, maar ook vorige worstelen met uh, het asielbeleid. Worstelen met name met uh, de vraag hoe je dat terugkeerbeleid effectief uh, maakt. En ja, dat, dat is nog steeds het achillefiel van het asielbeleid. Maar nu hoorden we net een paar schrijnende voorbeelden over ja. Somaliërs, maar ook bijvoorbeeld over Chinezen. Die kunnen dus niet terug, terwijl uh, ze wel strafbaar zijn als ze hier blijven. Ja, ik vind ook wel dat het, uh, het is voor mij in elk geval aanleiding om uh, in de Kamer uh, de toezegging van uh, minister Leers, die ik ook in uw uitzetting hoorde, namelijk dat die effectiviteit ook gemeten zou worden, om eens te vragen of we daar ook een overzicht van zouden kunnen krijgen, want we hebben daar nu een jaar ervaring mee. Ik denk dat op zichzelf genomen het uh, goed is dat er op een gegeven moment een norm is en dat ook duidelijk gemaakt wordt, zeker als je het te horen hebt gekregen, je kunt hier niet blijven, dat er ook werk wordt gemaakt van, uh, van terugkeer. Maar de middelen die je daarvoor inzet, die moeten er natuurlijk wel aan bijdragen. En ik heb toch een aantal... Voorbeelden gehoord waarvan ik denk: ja, uh, hoe effectief is het nou eigenlijk in de praktijk? Uh, je hoort natuurlijk nooit de voorbeelden waarbij die effectiviteit wel is gebleken. Hè? Dus ik vind het wel belang, om, belangrijk om die beide kanten uh, te horen. Ja. Maar ik hoor ook inderdaad wel een aantal zaken, moeilijk uitzetbare mensen, de mate waarin met persoonlijke omstandigheden rekening houden worden. En dan worden vindt van u ik dat... denk, dat... Nou, da, da, da, daar zou inderdaad uh, goed naar gekeken moeten worden. En dan worden. vindt u dat het niet strafbaar moet worden gesteld... als mensen en... gewoon niet terug kunnen? Nou, ik, kijk, voor ons heeft... Uh, wij hebben altijd opengestaan voor dat uh, debat over strafbaarstelling. Niet alleen in de afgelopen periode, maar ook daarvoor. Uh, waarom? Met name omdat wij wel vinden... dat met name criminelen en overlastgevende illegalen... Uh, dat je daar steviger tegen zou moeten kunnen optreden. Maar ik vind ook dat sancties proportioneel moeten zijn. Dus Oké, okay, maar waar gaat u nou precies werk van maken? Dat in elk geval voordat wij uh, het wetsvoorstel van, minister, van staatssecretaris Teven gaan behandelen in ja. de Tweede Kamer... dat we uh, een evaluatie krijgen van de ervaringen met de terugkeerrichtlijn... Uh, zodat we ook kunnen beoordelen of dat voorstel waar we nu mee te maken krijgen... namelijk de hele groep illegale die strafbaar ja. wordt gesteld... of dat eigenlijk wel een proportionele maatregel is. Ik kom zo bij u terug, meneer Van Heijen. Ja. Maar eerst even naar mevrouw Ariep, ook van een partij die altijd open staat voor discussie... namelijk de P van de PvdA. Want me mevrouw Ariep, weet u nog toen Leers met dat voorstel kwam... Het was dus een Europese richtlijn, maar van de Nederlandse regering kwam die strafbaarstelling en die boete. Uh, hoe uw partij, de P van de A, daarop gereageerd heeft in de Kamer? Jazeker. We hebben daar, uh, wij zijn daar erg kritisch uh, op geweest. Uh, we hebben ook uh, gewaarschuwd voor de praktijk. En uh, zoals nu ook uit uw uitzending blijkt, uh, blijkt dat het in de praktijk uh, tot veel problemen uh, leidt. We hebben zelfs tegen het wetsvoorstel gestemd. Dus ik weet heel goed hoe wij daarin gestaan hebben. Nou komt er binnenkort dus een voorstel van staatssecretaris Steven... dat nog veel radicaler is dan wat Leers heeft gedaan... namelijk iedere vorm van illegaliteit strafbaar stellen... en daar een boete op stellen. En daar staat de handtekening van de PvdA onder. Nou, het wetsvoorstel moet nog naar de Kamer. Het nou, het is staat in het regeerakkoord, mevrouw ja, Ariep. Ja, dat wou ik net zeggen. Uh, het, het is wel zo dat in de onderhandelingen over uh, zeker dit hoofdstuk... Uh, zijn concessies gedaan, maar ook uh, positieve uh, maatregelen genomen. Zoals bijvoorbeeld kinderpardon dat gisteren uh, door uh, de ministerraad uh, is uh, uh, vastgesteld. Dat is ook iets heel positiefs. Maar aan de andere kant weet ik ook dat in het regeerakkoord staat... dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld. En tot nu toe hebben wij zowel uh, vanuit de PvdA als ook vanuit uh, de VVD... met name staatssecretaris Steven, maar ook premier Rutte... ...hebben steeds gezegd dat het gaat om een boete. Omdat dat ook in Europees verband uh, uh, is dat... Uh alle landen de mogelijkheid hebben om een boete op te leggen, maar dat is wat anders dan wanneer je voorafgaande uh, aan, aan een inreisverbod eerst een boete oplegt. En dan als je tweede keer dat uh, weer uh, zo'n overtreding begaat, dat de consequentie daarvan is uh, dat je een inreisverbod uh, krijgt. Dat is uh, ja. een hele zwaar middel. En het, het wetsvoorstel moet nog naar de Kamer. ben ja. Ook evenals collega Van Heijem uh, van plan om ook een evaluatie van de terugkeerrichtlijn uh, uh, te ja. vragen. Want maar leg me, gaat dat, dat het iets bijdraagt aan de terugkeer. Ja. En als het blijkt in de praktijk dat dat ja. niet zo is, ja, dan moet je, je ook kijken of het uh, zin heeft. Maar mevrouw Riep, leg me toch eens uit: hoe kun je nou tegen die, dat inreisverbod en die boete zijn? En we hoorden uw partijvoorzitter, toen nog collega kamerlid Hans Peckman, net in de reportage Boe en Bal daarover roepen. En dan toch je handtekening zetten onder een veel ingrijpende maatregel... namelijk een algemene strafbaarstelling van gade. Nou, waar het uh, om gaat, is dat wij natuurlijk eens zijn met het feit dat illegaliteit uh, tot uitbuiting leidt, dat mensen een makkelijke prooi vormen voor, uh, voor allerlei uh, misstanden. Dat willen wij ook uh, tegen gaan. Ik vind het ook prima als je een signaal afgeeft. Maar een overtreding is wat anders dan wanneer je uh, mensen straks in de gevangenis zet en ook nog een, een inreisverbod oplegt. Dus ja. dat laatste, dat is nu toegevoegd aan uh, die boete. En daar moeten we het echt in de Kamer over hebben. En daar zijn we nog steeds kritisch op. Ja, en mocht dat Secretaris Steven daar toch weer mee komen. Je weet maar nooit of hij niet even streng is als meneer Leers. Of misschien nog wel strenger. Dan bent u daar tegen als PvdA. Nou, we gaan gewoon proberen met alle argumenten de staatssecretaris ervan te overtuigen dat dat, als het de bedoeling is om mensen uh, af te schrikken, dat dat in, zoals nu ook blijkt in de praktijk, niet helemaal werkt. En dan is het belangrijk om daar opnieuw naar te kijken. Ja, Meneer Van Heem. als ik daar even op mag reageren, zeker. Ik, dit is een, het moet me toch een klein beetje van het hart hebben. We hebben hier natuurlijk hele felle discussie over gevoerd eh, de afgelopen twee jaar. En we hebben in ondiplomatieke bewoordingen kritiek gekregen van de PVDA. En wat ik mevrouw Aribe, Hoor, nu hoor zeggen is, ja, ja, ja, we zullen er nog eens goed naar kijken, maar uiteindelijk moeten we instemmen met deze maatregel, die notabene in het regeerakkoord is, uh, is afgesproken. Ja. Uh, ik vind dat niet erg geloofwaardig. Ik ben uh, er wel blij mee, als zij dan ook echt goed bij stuk houdt, als zij zegt, laten we dan ook echt het wetvoorstel beoordelen op het maatwerk dat uiteindelijk mogelijk gemaakt wordt uh, als het gaat om die strafbare stelling, want uh, mag ik dat dan zo uitleggen? Vraag ik allemaal mevrouw, Ariep. mevrouw Ariep. Nou, dat heeft u uh, volgens mij heel goed geluisterd. Ik heb uh, zojuist gezegd dat, zoals in het regeerakkoord staat... ...strafbaarstelling van illegaliteit vooral tot nu toe is gegaan over een boete opleggen. Dat is wat anders dan wanneer je een inreisverbod uh, oplegt. Uh, ten eerste is dat een heel zwaar middel. Uh, ten tweede, zoals ook nu blijkt uit de praktijk, is, uh, is dat mensen uh, niet weggaan en uh, het werkt ook niet. Uh, dat was ook de bedoeling van zo'n inreisverbod. En dan vind ik dat je dat eerst op orde moet hebben... voordat je dat uh, ja. Maar, maar Ariep, van de wet uh, gaat... Uh, mevrouw Riep, als ik meneer Van Heem goed begrijp... vindt u het een beetje flauw dat jullie boe en bal hebben geroepen... over Gert Leers destijds. Want er zijn inderdaad, ik verwijs weer naar Hans Perkman... hele harde termen gebruikt tegen Gert Leers. En nu zeggen jullie toch zo'n beetje van... nou ja, zo'n boete, dat moet kunnen. En dat, dat is toch een hele andere rol die u nu als regeringspartij speelt... Nou, die boete dat is in overeenstemming met de Europese. Uh, als het gaat om een uniform asielbeleid. En daar valt die boete ook onder. Wij hebben tot nu toe geroepen dat uh, als het gaat om asielbeleid willen we zoveel mogelijk aansluiting vinden bij andere Oké, okay, meneer, meneer Van Heijem, de PvdA PV is heel consistent. Mevrouw Ariep zegt precies hetzelfde wat ze altijd gezegd heeft. Nee, dat is echt niet waar. Uh, die terugkeerrichtlijn en het inreisverbod moet uh, inderdaad, dat is Europees. Maar de, de wijze waarop je sancties toepast, of dat strafrechtelijk moet zijn, daar heeft de lidstaat echt een keuze in. En ik ben zelf bereid om kritisch te kijken naar waar die strafbaarstelling uh, nou wel en niet zin heeft. Hè. Dus, wij zijn daar ook zoekende naar, zeg ik toch maar. En ik wil ook de lessen die ik nu net heb gehoord op de radio en de ervaringen van zo'n evaluatie kunnen betrekken bij zo'n uiteindelijk voorstel. En ik vind ook, als het om criminele overlastgevende uh, illegale gaat, dan nee, hebben we nou, op dit niet... Met ook al de ongewenst verkouwing. Ja, Maar dan gaat het aan de reputatie niet om, meneer Van Heijem. Ja. Het ja. gaat om alle illegalen. Ja, exact. En daar vind ik daar vind ik dus, daar moet je dus de eerlijke vraag stellen... of het dan al, altijd zin heeft om uh, ook dat automatisch op te leggen, categoriaal nee, op te leggen. En die bereidheid hoor ik bij mevrouw Ariep, Ariep niet. Ja. Om te nee. Mevrouw Ariep. Nee, meneer Van Heijem, dat is precies wat ik zeg. En in, zoals nu ook nee, blijft, iedereen een, een, een verbost wordt. Te vaak een standaard opgelegd. Dat is nooit de bedoeling geweest van een, een inrijdsrobot. Het is een zware middel. Dus het, en het moet. Het is ook niet proportioneel, zoals nu ook blijkt. En ik ben het uh, eens met, uh, ook, zoals nu ook uit de radiouitzending blijkt, dat je echt moet kijken naar. Uh, Werkt het nou in de praktijk? En als het nu blijkt dat dat niet werkt, dan vind ik dat je dat ook bij de behandeling van het wetsvoorstel... gewoon aan de staatssecretaris moet voorleggen Dat dat eigenlijk niet de bedoeling is geweest van inreisverbod. Dat mensen weer blijven en dan Nu even ophouden met kibbelen. Even ophouden met kibbelen. Laten we even zaken doen. Want volgens mij bent u het er beiden over eens dat als Steven met zo'n inreisverbod komt... dat zowel PvdA als CDA dat zeer kritisch gaan bekijken. Even scherp. Het inreisverbod is er al. Het gaat om de vraag of je de... Of dat beboet zacht... wordt, of dat strafbaar gesteld Omdat wordt. Of illegaal verblijf voor iedereen onder ja. alle omstandigheden ja. strafbaar. Uh, is ja. dat, dat Meneer van Heijem heeft het woord. Ja. Of, of, of de illegaal verblijf voor iedereen onder alle omstandigheden strafbaar is. En ik, ik heb daar echt vraagtekens bij. En ja. op basis van de ervaringen met het inreisverbod vind ik dat je kritisch naar het wetvoorstel moet kijken. Als mevrouw Ariep dat nou ook zegt, dan lijkt me dat een heel... Ja, dan heeft het speden... ja. mevrouw Ariep, dit is uw kans. Zeg ja. het. Nee, aan, aan maar dat basis, basis, is precies wat ik dus. ja, dat is precies wat ik zeg. Ja. Als het gaat inderdaad om een eerderheidsverbod... op dit moment is het inderdaad uh, wordt het te vaak en te standaard opgelegd. Het is uh, niet uh, ja proportioneel. Uh, ik vind dat je bij de beoordeling van het wetsvoorstel daar heel kritisch naar moet kijken. Volgens mij zeg ik het in mijn eigen woorden. Maar het komt op hetzelfde neer wat collega Van Heijm ook heeft gezegd. Ja, meneer Van Heijm, ik vind het toch raar. U bent van een partij die uh, tot voor kort nog in dat uh, gedoogkabinet ja. zat met leers. Streng beleid, bijvoorbeeld op dit terrein. En uh, bent nu heel kritisch. De PvdA uh, riep daar moord en brand van. En zegt nu van, nou ja, we gaan kijken of we het kritisch gaan bekijken. Maar ja, onze handtekening staat wel onder de... Geerkoet. Vindt u het raar als ik dit niet meer begrijp? Uh, nee, want uh, laat ik zeggen, ik, ben, uh, ik heb altijd gezegd dat wij altijd open hebben gestaan voor de discussie over strafverstelling. Maar waar het in essentie om gaat, is het dat er een effectief terugkeerbeleid moet, moet zijn. En ik vind ook dat dat, uh, daar ben ik ook mee begonnen, de agile heel nog steeds van het beleid is. En dat we consequent moeten werken aan terugkeer van uitgeprocedeerde mensen. Maar het, het is een discussie over doelen en middelen. Ja, maar vindt u het ja. raar even heel kort van de uitzending? Het is toch een beetje stuivertje wisselen, dit? Nee, want wij, wij gaan ook, uh, laat ik zeggen, in die zin wel constructief kritisch kijken naar wat, waar het kabinet mee komt. Maar het moet wel bijdragen aan een geloofwaardig uitzettingsbeleid. Het moet geen symboolwetgeving worden. Het de uitzetting geen, is afgelopen. Uh, ik moet u bedanken, meneer Van Heijen, mevrouw Ariep. Goede kerstdagen. Dank u voor de discussie. En dit was uh, Argos. Straks tros in Bedrijf. Wij zijn er volgende week zaterdag weer. Dan met een discussie over vastgoedfraude.